Hallo. Hola, moet ik dat Ja, hola. Oh, ja, hola. <laughs> en uh, Henk, maar niet uh, de Henk die je uh, altijd hebt, want dit is Henk Mintjes. Goedenavond. Hoi. <laughs> en uh, mijn naam is Jon Jongepier. Uh, we gaan ook nog heel even luisteren naar uh, wat er allemaal op verkiezingsavond zich heeft afgespeeld bij uh, het libertarisch Feestje. Want ja, verkiezingen hè. Voor, voor, voor alle libertariërs die nog onder steen leven, die nog niet weten wat er gebeurd is. Dat gaan we allemaal zo meteen vertellen. <laughs> maar eerst doen we het goudstil voor de bitcoins en de meten. De marijuana-index. Laten we gewoon eens voor de verandering beginnen met de marijuana-index. Die uh, begint een beetje uit het dalletje omhoog te klauteren. Die staat nu op 137,08. Ja. Bitcoins, daar is van alles mee aan de hand, hè? Ja, uh, yeah, yeah, uh, Bitcoin is, yeah, is een beetje een conflict dat het uitbreken, wat steeds publieker wordt over hoe het uh, opgeschaald moet worden voor de toekomst. Want eigenlijk uh, yeah, trek je niet meer. De capaciteit van transacties is onvoldoende. Ja, sommige partijen die willen Bitcoin Unlimited, en andere die willen uh, Segregated Witness. En uh, nog wat, uh, de andere ben ik even vergeten hoe dat heet. Ja, uh, yeah, Lightning. En ja, als die, die twee kampen er niet uitkomen, dan ontstaan er twee bitcoins. Dan wordt er een harde vork hard gedaan. En ze verwachten dat dat uh, ja, niet goed voor de koers is. En, ja, omdat die, die oorlog steeds heftiger begint te worden, lijkt het steeds waarschijnlijker dat er een opsplitsing komt. En als dat gaat gebeuren, dan ja, daarom zie je waarschijnlijk dat al die nummer 2 en nummer 3 en zo, nummer 2, 3, 4 in bitcoinland, dus Ethereum, Dash en Monero, die stijgen enorm. Okay. Ethereum is alleen al de, al de laatste 24 uur met 36% gestegen. Oké. Okay. Zijn er wel bewegend. Uh, als zo'n meteen moeten we die koers ook nog eens gaan uh, meenemen. Ja. ja. als het goed gaat met Bitcoin, dus komen we uit. Maar ja, ik zag ook bij dat congres hier dat, uh, ja, bijvoorbeeld Roger Ver, die heeft uh, een hele de, uh, de Bitcoin Jesus genoemd. Die was daar ook. En die zei, ja, ja, het originele Satoshi paper staat, gewoon de block size vergroot. En dat moeten we doen. En die, die heeft ook die hele conferentie gesponsord. En er liep allemaal Bitcoin babies rond. Word je wordt flink wat geld tegenaan. En ja, aan de, de andere kant zijn er mensen die het anders willen. Dus ja, er werd publiekelijk uh, met weddenschappen door de zaal gespeeld van honderdduizend dollar. Dus uh, ja, die overigens niet aangegaan werden. Maar uh, ja, het, het geeft wel aan dat, dat het moeilijk wordt voor, de, voor alle beide kampen om in te binden. Ja, in ieder geval, er was een uh, ja, As we speak op dit moment is er een, uh, ja, een flinke daling uh, gaande. Maar vorige week was er ook een daling. Hè? Toen, euh, toen zakte hij ook in één keer met 200 dollar. Ja, dat had met de ETF te maken. Ja. Dus de, de, winkel, de broertjes die, uh, die ook bij Facebook zaten, die hebben al heel lang het plan om een ETF te maken, exchange traded fund. Is, dan kan je zeg maar via je gewone broker kan je bitcoins zou je kunnen kopen. Ja, ja klopt. Om je aandelen dus net net als een aandeel. En dat is afgekeurd door de, door de regulator in Amerika. En uh, toen kreeg het ook gelijk een klap van uh, ja, 300 dollar geloof ik wel. Maar daar was, die was ook weer heel snel weggewerkt. Dus het vond er weer een, een nieuwe all-time high. Op dit moment is die gedaald naar, uh, naar zo'n 1000 euro. Dus uh, ja, het is ongeveer een daling van 200 euro weer. Ja, het gaat heel hard bij dit soort dingen. ja, ja. Uh, uh. Ja, mooi inkoopmomentje toch weer hè? Of ja, ga je nu meer over op Ethereum en uh, die andere Dash en al die andere? Ja, die hebben ook allemaal wel voordelen. Dash bijvoorbeeld heeft eigenlijk een ingebakken manier om met dit soort conflicten om te gaan. Dus uh, ze hebben een ingebakken procedure mm -hmm. over hoe je, hoe je veranderingen moet doorvoeren. Okay ik denk dat dat op zich wel dat dat, dat wel handig is dan, uh, nu nu is het eigenlijk niet echt duidelijk en dan krijg je een splitsing en twee twee coins en dat bij Dash zit er iets in om dat te voorkomen maar Dash is zo hard gestegen want uh, ja ik denk een maand geleden of zo was het nog 15 en nu is het uh, 86 o, het is zo hard omhoog geraakt. Ja, het heeft honderd al geraakt, okay. maar ik denk dat het ook wel een beetje een bubbel is. Uh, en als het zo hard omhoog gaat, dan moet er wel weer de schot, uh, ja, de, moet het wel weer omlaag gaan ook. Uh, uh, ik denk als er wat goed, goed nieuws komt over Bitcoin, dat er een oplossing is bijvoorbeeld, dan denk ik dat we het wel zo hard te lijden krijgen. Als je ermee wil betalen, ik bedoel, met, met Bitcoin kan je tegenwoordig al uh, op sommige plekken betalen, maar kan dat ook al met Dash? Ja, er zijn in Amerika wel winkels waar je dat kan doen, maar je, kan ook, je hebt een app die heet uh, Shapeshift. Uh -huh. En dan kan je één coin ingoeren en een andere coin uithalen. Dus, oh, okay. ja, en dat kan je natuurlijk ook op exchanges doen, maar dan, ja, dan is er wel een log van, want dat wordt allemaal bijgehouden. En ja, er, er is nu ook weer het bericht dat de Amerikaanse IRS, die door alle, alle transacties van zo'n zo exchange hebben, want wie, wie ze er allemaal op hebben en wat die allemaal gedaan hebben. Uh -huh. en dan, dan, ja, als je ze niet netjes hebt opgegeven, <kijkt> dan uh, zit je natuurlijk wel met een probleem als de IRS alle, alle uh, logs krijgt. Maar met dat shapeshift kan je dat doen zonder logs. Ja, mooi. Maar nou, het goud, hoe doet het goud het? Het goud is zeker uh, een beetje weer aan een, een kleine opmars bezig. Hè? Zoals je ziet, uh, van de week uh, heeft uh, Jelle natuurlijk uh, gesproken. Iedereen zat uh, nerveus af te wachten, wat gaat ze doen, wat gaat ze ja, doen, van nou, de alles. Federal Reserve. Hè? Van, van de Federal Reserve inderdaad in Amerika, nou, die heeft, uh, die heeft uh, gemeld dat uh, de Fed weer de rente met een kwart procentpunt uh, gaat verhogen. Nou, in die zin heeft goud, uh, Dan zie je de laatste, laatste twee jaar, hè, als ze dat, uh, dat aankomt, dat goud daarna direct een rally doet, uh, dus nu ook weer. Dus uh, het, het zat onder de 1200 uh, dollar en nu al bijna weer 1230, dus uh, het heeft weer 30 dollar gerallied. zeg maar. Ah, nee. Ja, en het is altijd een beetje ingebed, hè, want, want voor, uh, voor zo'n meeting uh, daalt goud altijd een beetje. En nu is het weer terug op niveau. Dus uh, ja, uiteindelijk schiet je er niet zoveel mee op. Er is natuurlijk wel natuurlijk een toenemende, kijk, de Amerikaanse economie en vooral Trump natuurlijk, die. Het geld, geld gaat smijten in de infrastructuur en noem het maar op, dat wakker natuurlijk inflatie aan en al dat soort shit dus ja, altijd een beetje de standaard, en mensen, oké okay, inflatie nou laat ik maar in goud gaan zitten dat zijn natuurlijk altijd nog steeds de tendensen die mensen ja. hebben, vooral, vooral elke investeringsportfolio heeft altijd wel een postie in goud zitten, dus ja het was ook vreemd dat de dollar een beetje zakte na het verhaal van die renteverhoging. Dat ja, is wel apart, hè? Ja, je zou denken van die, die dollar zou moeten rallyen. Hè? Want het, ja. Maar ja, het, toch gebeurt het tegen oogst. Dat is uh, al ingecalculeerd, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Ja. ja. olie oh, ook nog noemen: 48,77 dollar per dag. Goed, joh. Nou ja, dan rest ons nog de staatsschuld. Die is, uh, staat op dit moment op uh, 470,7 miljard in het rood. Oké, oké. Nee, dan gaan we even naar de berichten. En dan uh, zometeen uh, doen we nog even uh, de verkiezingen. Hoe dat allemaal gelopen is. Maar we hebben niet veel berichten eigenlijk. Dus uh, <laughs> uh, kennelijk is er niet zoveel gebeurd tijdens de verkiezingen. Behalve Erdogan. Ja, niet echter. Uh, uh. Maar laten we beginnen met uh, een bericht uit de Europese Unie. Um, meerderheid, het Europese parlement wil bescherming voor konijnen. Ja. Dat vaak wel af als een achter zoiets. Dus. Ja, die ah, is schattig. Ja, ik heb het idee dat dat van die afleiding zijn ofzo. Uh, ja, er zijn dus enorme problemen met de verplichting tussen Noord en Zuid. Uh, Europa natuurlijk. Die, die target twee verplichtingen die in die banken Zo'n tik in de tijdbom. En dan is er een, een echte een bombrief gestuurd naar de Duitse minister, of ja, Duitse minister van Financiën. Door waarschijnlijk een groep Griekse extremisten. En dan de, de EU gaat zich dan richten op beschrijving van konijnen. Dat is... Uh... <laughs> Ja. Net, net als koeien, varkens en kippen, de minimum eisen te stellen aan konijnenhouderijen, zou er dierenleed kunnen worden voorkomen. Misschien is het wel een opgaande tendens in Europa, joh. Hè? Nu ook die diertjespartij wat zeteltjes erbij krijgt, hè? Dan moeten we ook de konijnen Europees gaan beschermen. <laughs> wat Europees? Wat ik dan wel een beetje raar vind aan dit bericht, is uh, dat de konijnen moeten beschermd worden. Net als uh, koeien, en varkens en kippen. Nou, ik weet niet of je wel eens zo, op ja. zo'n megastal bent geweest. Uh, Zo'n koe moet zwanger gemaakt worden, ja, anders kan het geen melk geven. En ja, uh, ja dat proces, het is, uh, ik, ik heb daar een keer wat over gezien. Het is uh, niet erg diervriendelijk, maar het mag. Ja, het is wat minder, ja, die koe worden ook geloof ik gelijk weggehaald. Ja, ja, ja nee, die, die koe Komt zit dan goed. in een stress en die gaat dan janken, om het, uh, dagenlang janken, omdat. Uh, Kalf wat weg is. Ah. Dus ja, dus, uh... ja, ik lees hier ook dat staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw. brak vorig jaar maart al een land voor de bescherming van het welzijn van konijnen, kalkoenen en vissen. <laughs> de vissenwelzijn wordt ook. Uh, ik heb het idee dat het uh, dierenwelzijn steeds beter wordt het uh, mensenwelzijn steeds slechter. Komt er ook bescherming voor kreeften eigenlijk? <laughs> <laughs> Je weet hoe dat zit. Als, uh... Ik denk, als je, als je een, beetje, een beetje gaat lobbyen, dat je het zo door krijgt. Ja, maar ik bedoel, weet je hoe, hoe zo'n als je een kreef in een restaurant bestelt. Dan moet je, je wordt levend in heet water gegooid, weet je wel. Dus, dus, ja, dat is ja, ja, zo. Ja, maar je hebt altijd mensen die, uh, die huilen om de kleinste dingetjes en nu ook in dit soort dingen. En, en... Vaak denk ik van, ja weet je, het is allemaal leuk, leuke intenties en zo. En natuurlijk willen we dat uh, niemand iets aangedaan wordt. En als het nou gaat om dieren of mensen, ja, hoe ga je het allemaal controleren? Want he, dan moet je weer een hele instituut voor opzetten, dat kost allemaal weer geld en zo. Dus mensen zijn vaak zo naïef om te denken, nou weet je, we stellen een regeltje op en dan is het allemaal klaar. Dus zo werkt het natuurlijk niet. En ze opgegeten worden is sowieso niet vriendelijk. Hè? Maar ik weet niet of het nou weer, als je, als je een grote nee, maar... water gegooid wordt, of dat, ja, hoe snel je dan dood bent, zeg maar. Uh, ja, maar... Ja, ik heb ook het idee dat het het beeld moet bevestigen. Want dat is een enorme empathische organisatie, is, de EU, zeg maar. Niveau. Ja, zoiets, hè? Ze willen ja. Bescherming ja, bescherming benadrukken. Ja, dat is net zoiets als veiligheidsvoordels en helmen op en dan, uh, A, ze krijgen een manier om te beboeten, dat is natuurlijk altijd heel voordelig voor ze. Ja. Ja. Maar het geeft ook het idee dat het een ontzettende altruistische organisatie is die nooit ja, vreselijke dingen zou doen ofzo. En hij heeft het altijd bezorgd overal om. Ja, het heeft gewoon een mensbeeld te maken. Er zijn gewoon heel veel mensen op deze wereld die, die, die vinden dat, dat de overheid een, een zorgplicht heeft voor mensen. Dus het, als het dan gaat om mensen of dieren die. Die zitten zo in elkaar, die denken zo en, en dus komen er dit soort, uh, krijg je dit soort uh, ja, ballonnetjes. Hè? Dus, uh, als het gaat om, om, om de regelgeving van mensen of dieren. Het, uh, de, de, de intenties, ik, ik, ik twijfel echt niet aan de intenties van die mensen. Het werkt vaak niet zo goed uit. Dat, uh, dat kun je ze kwalijk nemen. Ja, of ze nou zijn ja, dat, dat, ze... dat de mensen boos willen doen en zo, dat geloof ik allemaal niet. Maar de, de, de intenties twijfel ik echt niet aan. Alleen, uh, ja, het, het, het werkt gewoon niet. <laughs> het, is zo, het is zo simplistisch gedacht en zo naïef. Ja, uh, dat, uh... ja, ik denk dat het ook een manier is. Ik ja, twijfel wel aan, aan de intenties over het, maar... Uh, ik denk ook dat het een manier is om empathie te misbruiken van mensen. Dus mensen van oh, konijn. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat socialisten ook doen. Die zeggen van: uh, ja, mensen geven om de armen en wij gaan het, uh, de, de, de bezorgdheid van mensen om de armen gebruiken om macht over binnen te slepen. Ja, ja, en dat goed. is denk ik ook hoe, hoe ze dat hier doen. Iedereen kan een konijn en knuffelen van een konijn is een zacht wezen, zeg maar. Ja. En ja, dan, dan de, ja, als zij dat dan gaan beschermen, dan ja, maken ze eigenlijk een beetje misbruik van de dierenliefde bij mensen. Maar, want ja, ze doen natuurlijk wel gewoon een macht te krijgen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat, is, dat is het natuurlijk ook wel. Maar ja, goed. Uh, ja, dat, willen ze, dat willen ze uiteindelijk ook, denk ik. Hè. Ja, je, moet, je moet ook werk voor jezelf creëren. In die zin. Het is eigenlijk <laughs> ja. dit feit wat ze doen, hè. Ja. Ik weet hier ja. onder andere dat uh, krappe kooien voor konijnen zo met, met zo'n gazen bodem, die zouden verboden moeten worden. Al dus ja. uh, de EU-parlementariër uh, Hazenkamp van de Partij voor de Dieren. Dat is een grappige naam weer. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> Anja Hazenkamp, ja. Ja, ja. Hij heeft nog net geen legbatterij. Heel toepasselijk. Ja. Ja. Ja. ja. Een kamp, een aan een concentratiekamp. Ja. Dat kan hij beschermen. Die kan in het boekje. Ja. <hijen> uh, hun bevrijding is nu in zicht. Reageer ze nog. <hijen> uh, nee, maar goed. Ja. ja, Nee, we hebben nog, uh, nog, nog veel meer. Want, uh, er moet nog meer verboden worden. Duitsland wil boetes voor Facebook uitdelen bij, uh, wanneer er ge gehaatzaaid wordt. Ja, en dat is een beetje dat en dat van Duits inzicht begrijp ik dat wel hè. Kijk, Duitsers zijn toch zijn toch wel iets anders dan de rest van Europa qua qua qua vrijheid van meningsuiting en vrijspraak hè. Dat is dat is toch wel iets anders uh, dat is, het heeft gewoon diep geworteld in de Tweede Wereldoorlog en men de meeste Duitsers vinden ook dat je, dat je lang niet alles mag en kunt zeggen. Het dat, dat is, dat is wel eens een poll gedaan inderdaad. Zijn, Duitsers inderdaad zijn daar het minst tolerant in van allemaal in de in Euro, in Europese Unie. Dus, okay. dus van die kant begrijp ik dat wel. Het is natuurlijk bizar. Want dat, dat kan, het kan eigenlijk ook helemaal niet. Het is allemaal symboliek en een beetje holle retoriek, maar toch... Begrijp ik wel dat dat juist uit Duitsland komt. Okay. Ja, ze hebben nog steeds het, het spook van propaganda en fascisme en zo. Ja, ja, maar je denkt juist dat dat verkeerd gaat uitpakken. Ja, als je uh, deze organisatie. Uiteindelijk wordt het een boetemachine. Dus dan uh, ze gaat natuurlijk, ja, Facebook, Twitter, al die bedrijven, het zijn miljardenbedrijven. Dus daar kun je veel geld weghalen. Dat doen ze natuurlijk ook al met Apple door die 30 miljard te beboeten. En uh, nou ja, al die grote banken ook allemaal. En als, als het een, een boete bron van inkomsten is, zeg maar, dan gaan ze denk ik steeds meer dingen als haatzaaien zien. Dat betekent dat... Ja, het is ook dat heel erop gaat worden. Dus ja, dan, en dan uiteindelijk krijg je daar juist een enorme vernauwing van. Ja, alleen maar wat toegestaan is dus wat de overheid wil dat naar buiten komt. Ja. En ja, we hebben juist gezien met, met de, ook weer de lekker uh, recentelijk van Wikileaks van over al de CIA uh, hacking tools. Dat ja, de staat is een enorm gevaarlijke partij in deze. En je hebt dat nodig, dat er lekken zijn en dat de waarheid naar buiten komt. Ja. En dat het niet alleen maar door de overheid gecontroleerd wordt. Want anders kom je er nooit achter dus achter van dit soort dingen. Helemaal eens. Ja. Nee, daarom ben ik wel blij met Wikileaks, absoluut. Het is, uh, als, er, als er echt één betrouwbare bron ter wereld is, dan is het Wikileaks wel. Dus uh, absoluut. Ja, nou ja, goed, kijk, de CIA, uh, over de CIA spreken natuurlijk, en dat is gewoon een instituut op zich geworden heeft. Het dus een beetje, uh, is een beetje zo'n nou, zo pappel, los, los, los van de overheid zelfs, ja. Het is ongelooflijk. Ja. Hey, ik heb, uh, wat, wat heb ik laatst gelezen, hè? De, de, toen die uh, Truman, uh, die president uh, na de Tweede Wereldoorlog, die heeft de CIA opgericht. Hè? En die zei ook in uh, 15 jaar later, na dato, uh, toen hij het opgericht had, in 1961, in zei hij van, nou als ik dit had geweten, had ik de CIA nooit opgericht. Dus hij zei, zie je, dat, dat, nu heb je het weer, hè, politici met intenties, en ze pakken, ze pakken vaak, heel vaak verkeerd uit. En dat is dus de naïviteit die men heeft, uh, zowel in de politiek als als mensbeeld. En het, het is weer een typisch voorbeeld, gewoon heel typisch. Ja, dat is ook verbazingwekkend, dat... Als je kijkt wat er nou met de, met de CIA gebeurd is. Het is een organisatie die uh, ja, betrapt is op het martelen van mensen. En ze hebben gelogen over die Irak oorlog. En, ja? uh, en er is een enorm rapport uitgekomen. Waarvan een miniem stukje gepubliceerd is. Waarna het hele rapport verdwenen is. De enige kopie die ervan bestond. En het raar is dat, dat het dan toch het voordeel van de twijfel krijgt bij mensen. Omdat het een overheidsorganisatie is. En dat het dan toch, moet, toch, toch wel goede bedoelingen heeft. Ja. Terwijl als, als een bedrijf zoals Volkswagen of zo, maar een beetje knoeit met. met uh de software een beetje bijstelt tijdens de test van de, van de auto, dat er iets meer NOx wordt uitgestoten dan uh, in, in, in gewoon bedrijf dan tijdens de test, dan is de wereld te klein, zeg maar. Mensen vertrouwen er helemaal niet meer in kijken, die bedrijven en, en, ja, en moet je je voorstellen wat er zou gebeuren als de, de uh, directie van Volkswagen was betrapt met het martelen van mensen. En, uh, en, uh, ja, nou, de overheid is boven de wet, daar gelden andere regels voor. Ja, ja. maar ook, ook bij. In de mensen in hun hart zeg maar, en dat is een beetje het probleem denk ik, dat mensen in hun hart toch denken van ja, maar ze beschermen toch ook konijntjes de overheid dus ja, je kan toch niet uh, het zal toch wel allemaal goed zijn terwijl ja, volgens mij, dat, uh, een ontwindsbeluste organisatie dus uh, daar, daar kan je allemaal slecht van verwachten en ze zien dat dan ook echt, dat dat, dat dat soort bedrijven allemaal veel slechter zijn, want die krijgen boetes, dus ze zijn slecht. Ja ja, ja, ja, ja, Dus ze zijn wel slecht. Uh, ja. En die andere delen boetes uit, dus ze zijn wel goed ongeveer. Zo, zo gaat dat uh, bij retenering. Het is de centrale gedachte, hè, dat de monopolie van redelijkheid en liefdadigheid ligt bij de overheid. Althans, vele mensen op deze wereld. Dus daar ga je niet snel iets in veranderen, helaas. Ja, ja en die zijn boetes tot 50 miljoen zijn hier uh, mogelijk. Haatspraak, ja, dat is natuurlijk super... Onduidelijk wat dat is. Wat is dan ja, Het is heel arbitrair, het eens. <laughs> dus wat definieert men dan als haatspraak? Kijk, in, in Nederland zou je haatspraak zeggen. Ja, dat is dus beperkt. Kijk, Nederland heeft te zeggen dat hij vrij van meningsuiting is. Is dat niet zo? We hebben natuurlijk ook een goed gereguleerde uh, spraak in Nederland. Maar hè, tot in zoverre kun je zeggen wat je wil. Maar nou, in Duitsland is dat wel iets minder. Hè. Maar wel iets wel kun je bepaalde dingen echt zeggen. Dus uh, ja. Ja, dus het dus waterrecht met de grens, inderdaad. Ja, in Duitsland is dat gewoon een stuk, die drempel is een stuk, uh, stuk hoger in Duitsland dan in Nederland. Dus, uh, en dan ja. we ook nog uh, Google, uh, YouTube, zegt dat ze uh, aan be nog betere software te werken die haatboodschappen automatisch moet detecteren. Dat is allemaal zo'n zo verhaal natuurlijk. Dat hoe, hoe een softwareprogramma dan automatisch haat moet detecteren en dat, uh, en dat dan uh, automatisch offline zetten. Daar valt natuurlijk ook helemaal geen bezwaar tegen te doen. Je hebt zoveel miljoenen video's per dag die opgeploten worden. Dus er is ook helemaal geen klachtenlijn. Als er iets misgaat bij dat soort organisaties, heb je helemaal geen feedbackkanaal kanaal eigenlijk. Ja, zeker. Ja, het, is, het, is ook, het is ook een... een, een, een ja, als je erover nadenkt, het is eigenlijk nog, nog gestoorder dan het is natuurlijk. Want, want los van het arbitrair, dus hoe, hoe ga je dat controleren? Wat zijn de termen? Wat, wat is niet of wel goed? En noem maar op. Het is, het is, zo, het is zo gigantisch dom en... Ik snap ook niet dat, dat mensen dan, ja, nou goed, het zal wel aan mij liggen. Kijk, ik ben zeer tolerant natuurlijk. Hè. Voor mij mag je alles zeggen, maakt me niet zoveel uit. Maar zijn er inderdaad mensen die dat niet vinden? Maar ja, goed, wat vind je dan niet? En wat vind je dan wel? Dus soms moet je eens even doorvragen aan dat soort luisteren. Wat, wat, wat is dan acceptabel? Wat is niet acceptabel? En waarom is het niet acceptabel? Nou, en dan, dan kom je vaak, dan komen mensen vaak wel uh, tot, in, tot inkeer hoor, ook in de realiteit Ik heb ook al mensen gesproken. Die op het begin zeggen van nou eigenlijk kun je dat niet zeggen. Maar ja, als je dan doorvraagt en dan rustig over babbelt. Dan, dan komen ze dat vaak wel zeggen van, ja oké okay, weet je. Ik keur het af maar toch mag je zeggen wat je wil. En zo heb ik dat net zo goed. Hè. Maar dat is, dat is van twee kanten. Hè. Want hè, mensen aan de ene kant die zeggen natuurlijk van ja dit kun je niet zeggen. Maar hè, de, de snowflakes van deze wil. Maar aan de andere kant die old writers die, die, die verdedigen dat natuurlijk ook niet. Hè. Want hè, als je maar hè, moslims of ofzo. Ja, die mogen natuurlijk hè, niks zeggen. Want oh dat is gelijk. Hè, vernietiging van onze cultuur, zeg maar. Hè? Dus dat kan dan ook weer niet. Is, uh, ja, verschrikkelijk. Hè? Dus, dus daar is het ook weer gelimiteerd tot een bepaalde uh, groep, zeg maar. Dus, uh, dus beide even irritant en vervelend. <laughs> Ja, eigenlijk is het allemaal projectie, zowel van de linkerkant ja, als van de, ja, van de rechterkant. Ja, absoluut. Ze, zien, ze zien altijd haat bij de ander, maar als je wat tegen hun mening inbrengt, dan krijg je gelijk uh, voor, um, uh, voor nog wat uitgescholden. Zeg maar. ja. Aan de ene kant ben je racist en aan de andere kant ben je cultuurbaba. Ja, wat ben ik nou dan? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Uh, ja, dat vermoed ik altijd hoor. Ik denk ook dat mensen die overal racisten zien, uh, ja. of die heel, heel snel anderen van racisme beschuldigen, het is bijna altijd zo dat het racisten zijn. Of uh, ja, die feministen ook, die zullen, ja, uh, ...dat, uh, ja, dat uh, de patriarchie en mannen hebben oneerlijk voordeel... ...en die, oh, ja. uh, die zijn mis, misogynist heet het dan... ...zijn allemaal vrouwen, haters, mannen. Hater vrouwen. En als je, als je naar zo'n zo feministe bijeenkomst gaat... ...ik hoorde laatst iemand die was daar naartoe geweest... ...naar nou, wat een hater staat tegen mannen. <laughs> uh, dus dat is eigenlijk allemaal projectie. Vooral witte, witte dominante, blanke mannen... ...die moeten het vooral gelden natuurlijk. Ja, nou, heteroseksuele, blanke mannen met een baan. Ik nou ook afvraag, zijn er dan ook behoorlijk aantrekkelijke vrouwen die dan mannen haten of... Uh, <laughs> je je zorgen over. Oh. Als ze nou, nou heel lelijk zijn, dan, ja, dan, dan maken die ze vanuit. Uh. Ja, dat, dat, dat, dat is de smaak. Ja, nee, dat nee, ik niet. bedoel de oorzaak van die mannenhaat Van die, de, die, die vrouwen, ja, oh, dat ja. ze niet aan de man kunnen komen... aan ze die mannen haten. De nou, oorzaak, gevolg is natuurlijk heel lastig in deze. Het kan ook best zijn ja. dat ze juist lelijk zijn geworden... omdat ze mannen haten. Want als je dan lelijk bent, dan krijg je sowieso... Minder uh, heb je minder met mannen te maken, dan uh, word je niet de hele tijd lastig gevallen, zoals zij dat dan ongetwijfeld zullen zien. Mm -hmm. Het, is wel, uh, dus het kan best zijn dat ze denken: nou, als ik allemaal haar afscheer, dan uh, oh, ja, ja ik heb een dat hele zin... hoop mannen af. Dat soort social justice warriors en feminists en zo, die hebben vaak wel de raaste uh, uh, uh, uh, uitingen uh, qua, qua fysiek, als kledij kleed, en zo, uh, die ik me ook wel eens afvraag van: nou, mm, oké. Okay, uh, ja, prima. Ik zal wel kleden, maar uh, ik voel me nog niet zo uh, geweldig tot me aangetrokken, zeg maar. Ja, nee. ja, maar ja. Maar goed, joh, nee, we hebben nog een berichtje hier liggen eh, kabinet verhoogt stiekem de belasting op werk. De boete op werken. De boete op werken? Ligt eens toe. Eh, de inkomstenbelasting toch? Gaat hij omhoog dan? Heb ik iets gemist? Normal. Hij uh, komt uit van... Oeh, uh, het is alweer een beetje een oudje. Het is van 27 januari uh, 2017. Uh, het, het kabinet Rutte heeft de belasting op werk weten op te schroeven... Zo, um, zonder de belastingtarieven te verhogen. Wie een extra uur werkt... houdt daar tegenwoordig veel minder aan over dan een paar jaar geleden. Uh, Belastingcamouflage. Is de term de emeritus hoogleraar fiscale economie, Leo Stevens? Die, die ene. Ja. Ja. <laughs> Deze week gebruikt tegenover Elsevier. Door belastingkorting eh, die werkenden krijgen en inkomensafhankelijk te maken, betalen werkenden over een loonsverhoging niet alleen belasting, maar moeten zij ook korting inleveren. Ah, Het gaat dus dat euh, is om een overuur, dus. Uh. Precies, oké. Okay. Ja, ik, ik denk dat ik dat uh, ook heb meegemaakt. Ja. Want. Uh, was een bonusje gekregen. En dan staat er in plaats van 52% op de hoogste belastingschaal, is dat is 56%. Uh, maar officieel is de hoogste, hoogste rie steeds 52%. Maar omdat als je iets extra's krijgt, dan heb je geen recht op een bepaalde korting, die, uh, waar je wel recht op zou hebben gehad als je salaris lager was. Dus had je je salaris lager ingeschat, dan krijg jij een bonusje. Dus ja, maar als je salaris hoger was, dan krijg je die korting ook niet. Plus dat je 52% moet betalen, dan komt het overal. Op 56%. Ik denk dat dat wat misschien is, toch? Het is inderdaad een hele tricky. Ja, dat is kunnen. Ja, het is in ieder geval weer een uh, geweldige leuke manier waar niemand het erover heeft inderdaad. En uh, toch, uh, ja, men betaalt en, en uh, zei ik er niet over. Ja, misschien zei ik er wel over, maar het is, het is in ieder geval, uh, het, is bij, het was bij mij niet bekend trouwens. Maar misschien heb ik ook het nieuws niet goed in de haren gehouden, maar ja. Ja, het verbaast me ook weer niks. Nee, nee. Uh, het is sowieso een druk van de overheid om de belastingen zo uit te spreiden over allerlei ja. kleine belastingtjes. Dat je ja, ik wil slezen dat de belastingdruk de druk iets van 80% is. Samen ja. met BTW. Even oppassen met inkomstenbelasting. Dus je betaalt je betaalt als het binnenkomt, je betaalt als je het uitgeeft, je betaalt als je het opslaat. Uh, ja. Dan heb je nog gemeentebelasting, uh, WOZ, uh, per populatie. Uh, en dan heb je ook nog natuurlijk dat. Als je bijvoorbeeld een mobiele telefoonabonnement neemt, een de groot deel van de prijs is van de licentiekosten voor ja, de frequentie die... Het, ja. Ja. Gefinaliseerd, dus ja. <laughs> dus je, ja, dat zit ook allemaal in de prijsverwerk. Dus je betaalt oh. ook nog. Een heleboel dingen zijn gewoon eigenlijk alleen maar ontzettend duur. Of als je benzine koopt of uh, auto's. Ja. Omdat daar ook weer een hele hoop belasting in zit. Nou, oh, bijna op alles zit belasting, in. Ja, klopt. Zeker. Dus ja. uh, bij elkaar komt dat op 80% uit. En dat, en dat weten we gewoon heel goed te, te camoufleren. Door het, door het een heleboel kleine dingetjes te doen. Allemaal. Ja, ook al die vergunningen inderdaad. Ik, bedoel, ik, ik heb ooit meegedaan met een uh, project. Als we, als we stel radiomakers wilden we dan een uh, ook een, een etenfrequentie kopen... ...maar dat kost dan 30 miljoen, weet je wel. Er is dan een veiling voor etenfrequenties... En uh, ja, ja, meestal zitten die, uh, moet je dan een bedrag van rond de 30 miljoen uh, moet je op tafel leggen. Ja, en het effect daarvan is, dat zie je in Amerika ook, dat die licenties zijn zo, zo duur dat, dat, dat zo'n vergunning is op een gegeven moment hun belangrijkste bezit geworden. Dus als ze dan de regulering zeggen van ja, maar jij, jij hebt, een, uh, hebt een keer uh, kut gezegd of zo op uh, radio, dat mag niet. Dus dan gaan we je licentie intrekken. Dus dan krijg je enorme zelfcensuur om te voorkomen dat er, ja, dat je, ja, je moet ook de overheid helemaal naar de mond praten. Ja, ja ik zag dat eigenlijk natuurlijk ook wel in Nederland gebeuren waar BNR Nieuwsradio, die toen dat sportje had van zo'n manders van uh, Belasting ja. En dat was alleen maar een reclamespotje, maar dan... Dan al die zenders die zijn dan verplicht lid van de radio uh, reclame Ja. En die reclame codecommissie die gaat dan zeggen ja dit gaat tegen de uh, goede smaak in. Nou dan moet PNR natuurlijk gewoon gaan inbinden want als je 30 miljoen ja. uh, erin gestopt hebt dan, uh, dan kan je niet verliezen. Dan zeggen je investeerders van uh, flikker hem er maar uit want dat, dat kunnen we niet ja. hebben. Nou, niet dus je, ja, het is gewoon een hele manier om te zeggen van nee we hebben vrijheid van nieuws, uh, of vrijheid van meningsuiting maar je hebt het eigenlijk toch niet. Eigenlijk is er enorme controle en hetzelfde is zelf dus natuurlijk het onderwijs aan de gang. Uh, de publieke omroepen zitten allemaal onder zo'n paraplu van de staat. Dus je hebt, ja, je, hebt wel, je hebt wel keuze bij onderwijs, maar eigenlijk heb je geen keuze. Want overal komt ja, de inspecteur langs en, uh, en krijgen ze ja. geld van de overheid. Dat is een, is een, beetje, uh, een beetje nep de europese tafereel, Van uh, u kunt alles kiezen, uh, maar enkel wat wij geproduceerd hebben, meer niet, zeg maar. Dat is een beetje ja. <laughs> ja, <laughs> van voor de muur. Ja, ja. Maar wij, wij komen in verschillende smaken. En dat is eigenlijk de scheiding ja. der macht, is dat ook zo? De overheid, ja, we hebben een uitvoerder een, een en, en een wetgever en een. Uh, juridische macht. Die zijn heel onafhankelijk van elkaar, uh, maar is het is natuurlijk een, een nep-onafhankelijkheid. Ja, de Oost-Duitse marktwerking, hè? dat je dan dezelfde smerige ah. koffie hebt, alleen de verpakking is anders. Maar het is exact dezelfde ja, koffie. Ja. En dan nog hadden ze dan een dat probleem, dat iedereen dan voor dat gele pak ging, weet je wel? <laughs> dus dan moesten van tevoren worden bonnen uitgedeeld, waar dan op stond welke kleur pak je moest hebben, weet je wel? En toen kwam er weer een handel in die bonnen, want iedereen wilde toch wat gele pak. Ja. Nou, is dat is wel tegenwoordig in Oost-Europa wel een stuk beter hoor. Ik heb, uh, ik heb een tijd uh, een vriendin gehad uh, in Litouwen. Dus daar heb ik uh, een paar jaar mee, uh, mee, mee gedaten. Dat kwam ook wel geregeld. Uh, maar het is daar uh, echt die, die, die lui die, uh, die, die van het communisme af zijn. Die, die lachen. zich zeggen helemaal suf van mensen die, die überhaupt iets met socialisme, laat staan communisme, ja. willen. Die lachen spontaan uit daar. En die zeggen die zeggen ook van, nou die mensen houden zich gek joh, dat willen we absoluut nooit ja. meer. Dus soms heb ik wel eens, soms heb ik wel eens een beetje de, de neiging of het gedachte van, weet je, soms had dat, had dat ijzeren gordijn maar over heel Europa getrokken, van dan leer je het ook een keer af, maar... Uh, uh, uh, uh. Dat is een goede inhenting. Ja, maar de ja. inhenting die ook maar een tijdje werkt, heb ik die idee. Ja. Maar het is wel zo dat in Oost-Europa hebben, als ik met Lieber, over libertarisme praat met oost europeanen dan hebben ze vrij snel door... Uh, wat het idee erachter is, zeg maar. En ja. dat dat, dat, dat iets zo dom is. In Nederland hebben ze iets van: ja, hou nou eens even van. Nou, uh, de staat beschermt konijnen. Uh, daar kan je toch niet van. Je kan je toch niet het hele idee van: ja, ze stoppen ook mensen in concentratiekampen. Dat ja. is gewoon he, helemaal verdwenen. Dat gevaar bestaat niet meer. Daar hoef je echt niet lang voor te zijn. De beschermen konijnen, dus. In Oost-Europa is dat een stuk populair, inderdaad. Hè? Polen, uh, Slowakije en de Baltische Staten is wel even veel meer. Uh, veel meer vrije markt denken dan dat, dat wij uh, dat hier hebben. Dat is, dat is zeker waar. Dus, uh, en het is ook niet voor niets dat die belastingdruk een stuk lager ligt dan, dan hier. Dat is echt zo. Ja, er was toch ook laatst een president nou van Tsjechië of van Hongarije of zo. Die, die, die, die, die, die, die, die, die maakte de media belastelijk door dus te zeggen... Ja, ik ben een uh, agent van Poetin. En, uh, <laughs> en uh, dat, is wel, dat is wel knap. Dan, en uh, hij noemde nog een paar van die uh, gedemoniseerde dingen op. Ja. En, uh, dat geeft aan dat hij die hebben wel door hoe dat... ja, of ja. door hoe dat, hoe dat spelletje gespeeld wordt met... Hmm. ja, alles wat alles, nou... heeft John McCain... in de VS ook gezegd... dat uh, Rand Paul, de zoon van Ron Paul... dat voor Putin ja, ja, ja, hij voor Poetin werkt is. Ja, gaat nou toch even weg, wel En dan moet ik wel zeggen, even kijken kijk, Poetin is natuurlijk geen leuke, leuke man, niet? Absoluut niet, want ik, ik weet ook dat... Uh, dat Rusland bijvoorbeeld een, een keiharde... zeg maar trade policy voert... dus uh, heel erg uh, sanctieus uh, tegen, tegen, zijn, tegen zijn buren. Hè, dus ze willen... Rusland wil de afhankelijkheid van de, de landen om Rusland heen van, van het Russisch gas voor elektriciteit. Het is niet voor niets dat gas zo ongelooflijk duur is in Oost-Europa Oost omdat uh, ja, ze zitten allemaal elektrisch. Als ik daar kom bij huishouden zit allemaal op, op elektriciteit. Het gas is gewoon zo duur, het is bijna niet te betalen. Het komt omdat die Russen daar uh, zoveel propaganda voeren in het land... Om, om, om dat afhankelijk te houden van Rusland. Hè. Ze, ik weet wel, uh, Litouwen wil een kerstcentrale bouwen. Nou, uh, dat, ging, uh, dat ging hartstikke goed uh, totdat de Russen daar kwamen van... ah, ah, ah, ah, ah. dat gaan we niet doen. Dus uh, hele, hele propaganda en uh, posters eroverheen gooien. Zo. Dus dit, dit, het is geen vriendelijke man. Maar om nou ronduit uh, een ag ag ag agressiepolitiek tegen Rusland te doen uh, als, als Europa zijn... dat lijkt me nou, niet echt uh, de goede weg omdat. Uh, <laughs> Dat te, te begoeden zeg maar. Dus uh, ja. Het is geen oorlog Het is geen oorlog waard. Laten we daarop al. <laughs> het is ook een enorme uh, ja, uh, scapegoat. Uh... Want, ja, en, ja, zeker. En, zeker. Als er wat gehackt is, dan is het, het opeens, ja, goed, dat heeft alle e-mails gehackt. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Hij krijgt, hij krijgt ook wel de schuld. Wat wel, ja, het, ik denk dat het veel waarschijnlijker is dat die geheime diensten, die, die zijn een beetje, ze dus hebben 17 geheime diensten in de VS. Ja. ja, dan heb je die NSA, die is enorm groot geworden. En die Alleluid. zijn ook enorm machtig omdat ze zoveel kennis hebben, ja. omdat ze iedereen afluisteren. En de CIA zal dat ongetwijfeld iets hebben van, ja, wacht even, dat is onze, onze toestand. Dus ik vind dat ook nog maar heel. Heel erg, uh, verdacht wat er nou bijvoorbeeld met die... Um, Snowden was natuurlijk eigenlijk iemand die bij de CIA werkte. Ja. Of, hij werkte bij een contractor, maar hij zat bij de CIA en hij ontmaskerde de NSA. Ja. En nou heb je dus met die Wikileaks 7 heb je dus de, eigenlijk, dit wordt wel de... De Snowden van de, uh, de NSA. Uh, ja, op een andere kant genoemd, zeg maar. Ja. want die gaat. Nou, juist, uh, het CIA-hacking-tools worden nou allemaal gelekt. Dus ja. ik heb het idee dat die, deze twee organisaties, zo binnen de overheid, dat die een beetje in een in oorlog zijn verzuild geraakt. Maar ze roepen allemaal dat Poetin dat allemaal doet, zeg maar. maar <laughs> ik geloof daar helemaal niks van. Er is nooit bewijs voor gevonden. Zolang ik geen bewijs zie, uh, geloof ik er geen nee. fuck van, natuurlijk. Nee. Ja. Nou ja, dan gaan we naar de verkiezingen, hè? Hoera, hoera. Hoera, hoera. Hebben jullie gestemd trouwens? Ja. Jij wel? Peter? Kom. Nee, ik was uh, In Ja, ja nou, ik kon, kon natuurlijk niet op de LP uh, stemmen in uh, provincie. Maar ik heb uh, mijn stempas laten omzetten. Dus ik moest even een paar kilometer fietsen. En uh, daarin uh, een keer <laughs> buiten mijn provincie gestem. Ook kon dat niet in Overijssel? <laughs> ja, dat was hoorlijk uh, fout van de, de kiesraad. Dat, dat de LP niet op uh, de, de kieslijst stond in Overijssel. Oh, maar er we waren dus, wel genoeg uh, OSV's daar. Of, uh? Ja, bl blijkbaar wel. Ik heb zoiets vernomen. Maar het is door een fout van de kiesraad zijn er uh, voor mij twee kiesdelen omgewisseld of zo. En dan stond de LP ineens wel in Rotterdam op en niet in Overijssel hey, of Oké, oké. Okay. Okay. Ja. Oh, dat dat ja, wist ik vaar. niet. Ja, ik ook. Ja, nou ja, dat wist ik ook van. Ik kreeg ineens kieslijst en dacht, <laughs> hé, hey, waar, waar is de LP dan? Uh, nou, en uh, nou, goed, even nagevraagd, oké, okay, nou, bestempels pas laten omzetten en... Uh, nou, toen maar even in een andere gemeente gestemd. Ja. Okay. Het, is, het is geluk voor mij, want ik woon uh, tussen, ik hoef twee kanten, ik kan uh, vijf kilometer naar boven fietsen en ik ben in Friesland. En uh, vijf kilometer naar het oosten en ik ben in Drenthe. Dus uh, ik zit in de kop en overijs al echt in de hoek, dus dat uh, is, uh, is, is, is wel voordelig. Ik uh -huh. <laughs> hoef niet uh, bizar te reizen. Ja. Uh -huh. ja, nou ja, ik, goed, ik heb uh, uiteindelijk uh, ook maar gestemd. Ja, ja, het haalt toch niet uit, het haalt toch niet uit. Ik heb zat uh, libertarisch op mijn tijdlijn zien die zijn stem wil je het verbranden, ja prima. Joh. Ik, heb, uh, mm -hmm. ja, ik heb nog een vraag van welke politicus mijn krop bier wil geven als ik dus op een ja. stem aan uh, reageerde. reageren. Yeah. Maar er was wel, ik heb op, op degene stem waarvan ik wel zeker weet dat die als ik het hem vertel, dat ik dan wel uh, een biertje krijg. Kijk. En anders had ik ook wel een biertje gekregen. <laughs> ja, ik heb op, uh, op Eike gestemd, Eiken de Vries. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, het, het feestbeest van de LP. Ja. Ja. Goed, ja, nou ja in ieder geval: uh, LP had een verkiezingsavond, uh, hadden ze een feestje. En daar gaan we nu ja. heel even naar uh, luisteren. Ja, goedenavond. De reporter te plaatsen zitten hier in. Uh, waar zitten we in Votslag eigenlijk? In ieder geval in Utrecht, dat is uh, wel uh, duidelijk. Een soort studenten Ja. Uh, uh, yeah. Naast me zit uh, Martijn Noordman. Uh, Enthousiast uh, lid van de LP. Goedenavond. Ja, wat zitten we voor ons naar ja, We zitten ergens uh, in Utrecht bij de. Hoe heet deze kroeg alweer, uh, Stefan? Sorry? Hoe heet deze kroeg? Hoe heet deze kroeg? Oh, deze? Hij staat opnemen met <laughs> uh, <laughs> de radio. We zijn lekker bezig hier met z'n Het is al. gewoon de bar van de uh, University Campus. Oh, oh, ja, de University maar... Campus. Okay. Maar heeft deze persoon Facebook op de, de... Wat doe je met de deze? Het ja, is nu al een heel uh, warm. weet je beetje hij uh, <laughs> doen, het in een vrije tijd. <laughs> <laughs> hey. Hey. We vragen het even aan uh, Robert. Uh, Valentine zit ook naast mij. Uh, Robert, uh, waar zitten we eigenlijk? University College in Utrecht. En waarom, heb je deze, waarom is deze locatie uitgekozen? Omdat we het wilden vieren met de toekomst. oké, oh, oké. Okay, okay. Ah, kijk, het bier is er. Ja, uh, nou, dus, uh, ja. ja. Dat we maar weer meer mensen mogen hebben bereikt, ja, ja. Nou, ja. Uh, De bier kost hier maar een euro, dus dat zal ook al een reden geweest zijn, denk ik. Zie die? Oh, dat bedoel je, ja. ja hoop jij op een zetel? Uh... Wat zeg je? Zit de zetel er al in? Ja, volgens de Pols niet, dus uh, moet oh, okay. uh, Maar hebben nou drie dorpen gedaan. Wat zeg je? Zijn er zijn nou drie dorpen gedaan. Drie doorgemaakt, volgens mij zijn het van 40 stembureaus. Oké, ja, van de zoveel Dat zeg ik alles. Maar het schijnt representatief te zijn. We moeten afwachten. We gaan hopen op winst in ieder geval qua aantallen. Dat het wel wat minder druk wordt misschien en dat we door kunnen gaan kunnen bouwen de komende jaren. Dat is het belangrijkste. En wat is de toekomst hier weet ze al wie jij bent? Zijn. Ja, net twee gebeders uh, uh, die blij waren, die waren Libertariërs. Dus. Uh, okay. uh, we zijn. Dat uh, is wel Ik denk dat er heel veel mensen Libertariërs zijn, maar dit jaar weer de zijn getuind door een grote dreiging strategisch te gaan stemmen. Okay. Dus ik hoop dat, uh, dat, we, dat, we, dat, we, dat we ze de komende jaren kunnen overtuigen daarmee te stoppen en gewoon uh, lekker. Uh, volgens hun hart, uh, met hun hart te stemmen. Ja. Eike, Eike, kom er ook even bij, uh, nu je nog nuchter bent. Wat zei je? Kom er ook even bij. Hey, kom komen Arno en Nathan ook ja, nog? hier zit ja? Eike, dan even aan het ja, ja, mooi. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Okay, uh, Kijk, Eike komt om... even ja, zitten. Jij ja, ja, staat ook kiesbaar, hè? Okay. Jazeker. En uh, ja, je was, je, je, toen, toen ik zei dat ik op jou gestemd had. En, oh ja, en ik zei van, ik heb op jou gestemd. Ja, je zit natuurlijk niet op Facebook. Ik heb op Facebook gezet. ik heb op iemand gestemd. Waarvan ik zeker weet dat hij mij op een biertje gaat trakteren als ik hem vertel. <laughs> Dat is niet daarom, maar dat, dat was, anders had je het ook wel gedaan. Dan, uh... Maar uh, goed, ja, jij staat ook voor als als uh, amagist. Ja. En uh, jij hoopte nog in de kamer te komen of juist uh, yes, niet? Nee, ik hoop juist yes, niet, ik in de kamer ga. Ik zit er niet echt op te wachten. Maar, uh... maar welk nummer stond je? 11. Uh, ah, ja. uh... no no normaal 12 is meer mijn geluksgetal. Mm -hmm. Dat had ik eerst, maar op een gegeven moment was er een foutje van de kiesraad, één iemand weggevallen. Oké. Okay. Ja. Onders. Ik uh, zie dat het is uit, verder ik dan 11. Ja. Goed, en uh, ja, hoe voelt het om uh, op, uh, op een lijst te staan? Voor het eerst in je lijst. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook lokaal meegedaan, hè? Ja, dat klopt. Landelijk, uh, ja, hoe voelt dat? Ja. Het is een leuk toneelstukje eigenlijk eigenlijk. Het is een leuk uh, ja. een ja, ja. dus, uh... koppenkast. Ben je nog actief geweest met uh, mensen, uh, ook om op jou te stemmen? Of, uh? Uh, nou, voor, vooral eigenlijk om overal uh, um, onze feestverklaringen te regelen. Dus, uh, dat was in regionaal en ik heb ook goed gelukt vooral veel warme uh, ondersteuningsverplagen, dat was wel echt leuk. Ja, ja, ja. En, uh, en voor de rest probeer ze het wel in dagen dus, dagelijks leven te doen. Maar ja, dit, het blijft natuurlijk uh, het blijft, het blijft lastig. Hè? Uh, uh. Goed, ja. Dan dan ja. Weer, wat beloof je, je mensen? Je, je belooft mensen dat ze zoveel mogelijk uh, zelf moeten bepalen wat ze doen, maar heel ja. veel mensen verwachten dat je dingen voor ze gaat doen. Ja, uh. ja maar wat, wat wil je. Ja, ik oh, voordat je op de lijst stond. Wat wil je allemaal voor elkaar krijgen? Verwacht ja. Ja, uh, ja, uh, je dat? Wat hebben anderen voor jou voor elkaar gekregen de afgelopen jaren? Goed? Ja. <laughs> Ja, ja. En dan krijg je geen antwoord terug, maar dan krijg je gewoon, Nou ja, ja, je bestaat een lijst, dus je wil vast wat voor elkaar krijgen. Maar ja. so de overheid ontmant, hoor? Ja, dat is uiteindelijk... Uh, in ieder geval het, het einddoel is een vrijere samenleving. En vooral ook een rustere samenleving. Ja. Uh, dat mensen gaan nadenken inderdaad over uh, waar macht ligt. En in hoeverre dat... Uh, ja, bij hun geloof in democratie, Terecht de is. En zolang mensen denken dat ze vrij zijn, is ja, het lastig om het ja. Ja. Ja. ja, goed joh. Maar we gaan zo nog even verder praten, als, uh, als we verder in de avond zijn, wat meer bier op hebben. En dan kijken hoe hoog we dan in de peilingen staan. Goed. <laughs> dus uh, tot zover uh, uh, deze reportage. is dus, gezellig. Ja, ja, zeker weten jongen. Ja. Ja, het is nu wat minder uh, achtergrond lawaai, maar we zitten inmiddels buiten, bij, uh, op de rokersplek. En uh, naast mij staat uh, Arno Innen van uh, Innen. Ja, ja, dat, uh, dat zijn nog steeds niet ja, uit, groot mysterie. Maar Arno Innen. Uh, Innen ja, dat een, ja. ja. En uh, je bent uh, inmiddels ook gearriveerd. Uh, hoe heb jij de hele verkiezingen ervaren? Ook de oploper naartoe? Ja, wel heel intens, hè? We zijn, uh, ik, ik ben ook door een beetje door het land gegaan om uh, debatten te doen. En uh, daarnaast uh, ook in de gaten houden. Heel veel actief op social media geweest. Uh, ik, ik vond het een heel verwonderlijke verkiezing eigenlijk. Het, landschap, uh, het politieke landschap is enorm uh, uh, verdeeld, verstrooid eigenlijk. En uh, ik, uh, ik vond het heel, uh, heel opzienbarend. Hm. En uh, heb jij al verwachtingen bij de uitslag? Ik, uh, ik denk... Qua coalities wordt het heel erg lastig. Ik bedoel... Uh, maar voor de Libertarische Partij? Voor de Libertarische Partij. Nou ja, ik, ik denk dat we wel uh, zeker in een uh, aantal uh, fans en kiezers uh, flink zijn gegroeid. Zeteltje? Dus, uh, na, na, nou, ik hoop altijd van ja natuurlijk. Ja. Ik vind het wel terecht. Het is nu al uh, half twaalf... Ja, ze zijn nog steeds aan het stemmen. Ik, eh, ik heb toevallig... Ze ja, uh... stemmen niet meer inmiddels hoor. Nee, sorry, ze zijn nog aan het tellen. Ja, ja. Ze zijn nog steeds aan het tellen inderdaad bij de verkiezingslokalen. Ik bedoel, mijn locatie is ook een, ja. wordt ook ja. gebruikt als stemlokaal. En uh, ik keek net even, uh, speaking via de beveiligingscamera. En ze zaten nog allemaal te uh, tellen of uh, de stemformulieren uh, allemaal aanwezig waren. Wow. En dat zijn er heel veel. De opkomst was enorm, 82%. En dat merkte je heel erg in Amsterdam. Op een gegeven moment waren er de stemformulieren zelfs op. Okay. Moesten ze een nieuwe dozen aankomen brengen met uh, nieuwe, uh, nieuwe formulieren zelfs. Ja, Je, je kon jou uh, nog wel erin proppen zonder. Er ja, we echt... precies er net er even bij uh, stoppen. Ik hoorde al dat het proppers moesten komen om het erin te de, douwen de in de te douwen, ja. Ja, precies, ja. ja, ja. Nee, echt uh, verbazingwekkend. Ik denk dat de opkomst uh, ook weer laat zien hoe gepolariseerd uh, alles is. En uh, uh, dat, uh, dat GroenLinks uh, zoveel stemmers heeft gewonnen omdat PvdA verloren heeft. Ja, ja, ja, ja. Uh, dat, uh, Forum erbij is gekomen en dat uh, uh, artikel 1 erbij is gekomen. Uh. Denk je dat artikel 1 ook nog een zeteltje gaat halen? Ja, misschien wel. Ik heb, weet zeker wel van denk uh, wat dat betreft dat ze nou, een oké, zetels oké. gaan halen. Ja, Maar goed, dus... de snoepen niet van de LP. Uh, dat is vooral Forum van ja, Democratie. De Forum, ja... Of je daar nou, ze zijn niet heel erg, er zijn wel richting, je hebt er overal elementen in van klassiek-liberaal. Dus ze hebben er duidelijk gezegd van nou, we gaan allemaal experts inzetten, weet je wel. Nou, is duidelijk iemand met gezag en uh, er zijn al andere mensen erin die, uh, die, die ervaring hebben. Of ze nou werkelijk een echt ideaal hebben, dat, dat, dat is weer iets anders, inderdaad. Maar er zijn mensen daarheen gegaan van de LP. En ze dus waarschijnlijk ook VVD'ers er heen zijn gegaan. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar ik denk niet, niet, niet veel. Ik denk als je echt li libertarisch bent en begrijpt wat het is. dan blijf je gewoon bij de LP. Ja, uh, ja. Oké, okay, maar wat is jouw advies voor de volgende verkiezingen waar de LP aan meedoet? Uh, voor de LP of voor de kinders? Ja, meer op onze uh, idealen gaan richten. of toch meer uh, pragmatisch. Uh. Nou, ik ben, niet, ik, ben, ik ben zelf een heel erg idealistisch ingesteld, dus wij moeten er gewoon bij blijven. De LP heeft een echt een hele unieke um, situatie. Mm -hmm. Wij zijn namelijk niet uh, afkomstig uh, als, uh, vanuit een andere partij, een splinterpartij. We hebben uh -huh. geen uh, BN'ers erbij zitten die opeens wat te zeggen hebben ergens over... Uh -huh. Dus wij zijn de enige partij die uh, ja, uh, niet een bepaald gezicht zijn of niet een bepaalde opeens een bepaalde media zijn gekomen. Ja, ja. We moeten het echt hebben van onze ideologie. Ja. En daar moeten we gewoon bij blijven. Wij bouwen langzaam gewoon momentum op als een vliegwiel. Ja. en uh, over, over een paar verkiezingen weten mensen precies wie we zijn. Maar ik hoorde dat jij uh, lijsttrekker wilde worden van, uh, of nog uh, wederom een lijsttrekker wil zijn van LP Amsterdam hè, bij de lokale verkiezingen. Ja, precies, ja, ja. En dan wil jij dan ook op die manier gaan, uh, de, erin gaan? Uh, ja, dus uh, we, we, we proberen gewoon voor gemeenten en uh, ik weet niet of we provinciale moeten gaan richten. Ik vind gemeenteverkiezingen eigenlijk belangrijker dan landelijke verkiezingen, Als je uh -huh. eerlijk zeggen. Um, ja, je staat veel meer in connectie met de problemen die in de samenleving uh, spelen. Je praat veel met mensen en uh, je kan er ja. wat aan doen. En uh, ik ga voor Amsterdam, ik woon al heel lang, dus ik ga het daar weer proberen. En uh, Robert als uh, landelijke lijstkiezer is gewoon uh, de perfecte kandidaat. Oké. Okay. zo dus, uh, een ja. combinatie. Dus ik probeer het hoor, ik ben als er nog andere Amsterdammers aanbieden. We moeten gewoon even kijken hoe dat, ja. hoe dat gaat. Dan wordt het zeker een woord wordt vervolgd. Ja, zeker. Het ja. Ja. Zeker. komt ook wel eens snel aan. Ja. Dus we moeten even gaan kijken hoe dat, ja. hoe dat gaat lopen. Ik ben heel positief. Ik ben heel benieuwd naar het aantal stemmen wat we gekregen hebben. Ik, ik, ik geloof er echt wel in dat we veel meer stemmen hebben gekregen dit keer. Ja. En, uh, het zal ons nog wel verbazen. Ja. Misschien hebben we dan niet een zetel, maar het, we zijn echt wel heel erg stev, stevig gegroeid. Ja. Hey, goed. Dat gaan we zo meteen horen. Ja, hartstikke Ja, goed. Tot uh, zover dan uh, de reportage. Ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen horen, want uh, was wel een klein beetje achtergrondgeluid, maar goed. We konden wel horen hoe gezellig het was. Maar ja, goed, dan kwam de uitslag, hè? De uitslag. Wie van jullie wil het zeggen? <laughs> ja, dat viel... Uh, viel niet zo, uh, zo mee, hè? Nee, het ah. is uh, dramatisch, uh, laten we het zo zeggen. Voor <laughs> de LP? Ja, ja. Zal ik het getal uitspreken? 1553 mensen hebben het gewaagd om op de LP te stemmen fors minder dan 2012 inderdaad. Ja, fors minder, ja, bijna. 60 cent zo bijna, hè, zoiets. Ja, hè? zelfs Jezus leeft dat twee keer zoveel. Jezus ja. <laughs> leeft. Die per ja. ja. Hey, het is wel ongelooflijk dat zo'n mooie boodschap eigenlijk, eigenlijk zo, zo uh, moeilijk te verkopen is, hè. Ja, nou ja er zijn ja. ook heel veel, uh, nou ja, libertariërs die dan op de, de FVD, Forum voor Democratie, gestemd hebben, hè? van Thierry Baudet. Ja, daar ben ik niet ja. zo weg. Ja. Ik vind het verschrikkelijk, maar. Ik hoor zelfs, oh, ja, zelfs sommige libertariërs. Ja. Dan, uh, ik ga geen namen noemen, maar. Ik... Sommige libertariërs zelfs op D66 gestemd. Ja. Oké, okay. nou ja, D66 is ja, oké, okay. maar de, zelfs sommige op de PVV, nou dat snap ik al helemaal niet. Als, als, als, als, een libertariër, als jij jezelf een libertariër noemt en je hebt sympathie of empathy voor de PVV, nou dan mag je wel eens even tegen, achter je oren krabben van. Wacht ja. even, de Partij voor de Vrijheid is de Partij voor de Onvrijheid. die Mensen wil, uh, willen laten beslissen hoe ze zich willen kleden. Of uh, yeah, wat voor boeken ze in huis mogen hebben en zo. Uh, verschrikkelijk. Nee, dat, uh, Daar moet je toch helemaal niks van, van weten, man, uh, van zo'n partij. Bah. Ja, er staatsvrijheid vrijheid in de naam, hè? Dus dat is misschien zijn ja, daar mislukt ja, ja, op. Hè? Zeker. Maar ja, dat staat in de VVD zit ook een dus. Ah, ja, VVD vind ik wel iets dus... minder erg van de PVV. Maar... Daar ben ik wel weer blij om. Kijk, ik, ik heb niet zoveel met, met, met, met partijen, maar ik ben wel blij dat de PVV niet, niet de grootste is laat staan en echt superveel gewonnen heeft. Dat wel, vind ik vind dat wel een goed signaal, want los, los van wat je, je kunt vinden van de politiek wat je wil, maar ik had er toch niet aan moeten denken dat, dat ik, dat ik van nou opzonder de wildeste grootste partij in Nederland zou zijn geworden. Dat zou, dat zou ik een verschrikkelijke gedachte vinden. Dat meen ik oprecht. Ja, en toch denk ik dat het ook allemaal weer weinig uit zou maken in de partij. is uh, ja. dus, dus. Het gaat een Uite beetje om... Te nee. en, en, en, en, en, en, en het systeem waar je in zit. En je zit er nou eenmaal in. Ik denk niet dat dat te, te, ten goede komt. Ook van je land. Als je je mag gewoon niet... Dan moet je, moet je gewoon niet willen. En los van de, dat de politiek... vind ik veelal verderfelijk. En dat ben ik helemaal eens met mijn meeste libertaris. Maar ik vind wel dat je ook wel een beetje... Soms een beetje de nuance moet zien in wat in, in, in, in het systeem en wat de context waar, waar het zich afspeelt. Dus de, in die zin ben ik wel, wel blij. Want ja, tja, ik bedoel, tuurlijk, de PV is niet anders dan de SP of whatever. Maar, hè, prima, ze willen allemaal hetzelfde concept. Maar ik vind het, vind het imago in het systeem wat we nu hebben. Hè, dus daar nou moet je op dit moment genoeg mee hebben. Vind ik het, het oké. Okay. Maar goed, het is wel, ik vind het wel. Ik, ik, ik had me wel verheugd op uh, de, de, de uitslag. En uh, ik vind het wel mooi dat zowel de PvdA als de SP uh, flink verloren hebben. Dus uh, het Rode Noorden is al helemaal uh, van de kaart geveegd. Uh, en de PvdA is ja, dus, Wat zit Het is fantastisch. Ja, de ondergang van die partij het is fantastisch. Eh, okay, ja, hoe zou dat komen? Uh, waar zou dat vandaan komen? ik dat, dat, ja, kan we wel iets bij voorstellen het hele idee van de arbeider is natuurlijk een beetje verdwenen en eigenlijk is de ja. PvdA natuurlijk ook een, een enorme etaire social justice warrior partij geworden waar, waar de gewoon arbeider niks meer mee heeft eigenlijk ja dat is waar het is, het is absoluut niet te vergelijken eh, met de vroegere partij van de arbeider in de jaren 50 Dat was wel ik, heel iets anders natuurlijk met Drees met zijn landmating en al, en andere, en al dat soort uh, periode Dat is natuurlijk een hele andere partij dan wat het nu is natuurlijk eh, ja. sinds de jaren 70 met dat uh, dat linkskeerpunt en zo, verschrikkelijk allemaal. Maar ja, het is uh, ja. ja, ik vind het, wel, uh, het is wel grappig om te zien dat je, dat je nu, hè, de, de VWD nu in heel veel, nou, laten we zeggen in 80% van de gemeente is de VWD nu denk ik de grootste geworden. Dus ook in de steden, in de rode bolwerken, en dat vind ik wel weer grappig. Hè? Zoals Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Eindhoven, allemaal PvdA-bolwerken voor origine, zijn, is nu ineens de VWD de grootste geworden. Hè? Het is ongelooflijk, omdat links zo versplinterd is en eigenlijk nog kleiner is geworden. Want als we de hele uitslag zien, is eigenlijk dat de partijen aan de rechterkant van, van het spectrum eigenlijk gewonnen hebben ten aanzien van de partijen aan de linkerkant. En terwijl je, Het terwijl je, is eigenlijk wel grappig hè, want als men dan zo het rechtse beleid verafschuwt waar de PvdA zo van verloren heeft, en toch zie je die, die, die mensen toch naar partijen als het CDA en ook D66 te gaan, die toch wel wat, wat rechter zijn dan de PvdA. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. En dan denk ik van ja, oké. Okay, wat, wat is dan de reden? Dat vind ik dan, uh, vind ik dan wel weer opzienbarend, uh, hè? dat je dan zegt van ja, de PvdA heeft ons in de steek gelaten, want het is niet links genoeg. En dan gaat een deel van de kiezers van de PvdA, want die hebben weer heel veel verloren en 29 zetels, die gaan dan naar, uh, naar centrumpartijen. Dat is wel interessant natuurlijk. Ja, maar is dat dan zo? Want ik, ik kan me ook, ook voorstellen dat er van de PvdA, zeg maar, van de ja, werkende klas, een hoop naar ja. bijvoorbeeld de gaan. gegaan zijn. Ja, ja, er zijn dus ook een paar naar de pvv gegaan. Het grootste deel naar GroenLinks, maar er zijn ook uh, een paar naar D66 gegaan en naar het CDA. Dus ja. Het, ja, ja, het is interessant. Uh, het is eigenlijk opgesplitst over links ja. en rechts. Uh, ja, hoorde Vele partijen zijn uh, helemaal opgesplitst. En dus geeft dat, een, als je de, de, de, nu de verkiezingsmappen bijpakt, hè, dus het kaartje waar, al die waar je al die gemeentes ziet en al die uitslagen, dan nou, zie je een heel blauw land met een, met een paar rode en uh, groene stipjes uh, erbij, zeg maar. Ja, en een paar SGP-bolwerken ertussenin. Maar dat is het dan, uh, ja... Het is ongelooflijk dat een provincie als Drenthe en zelfs slochter, de gaswinningsprovincie, dat daar de VVD de grootste wordt. Nou, dan moest ik wel heel erg om lachen gisteravond toen ik dat zag. Nou ja, neem niet weg dat de slok voor de LP natuurlijk heel triest is. Ja. Met eigenlijk veel minder stemmen dan de vorige keer, maar met een hogere opkomst. Ja, dat is wel. Ik denk ja, daar hebben ze een 15,6% flat tax anders een voorgesteld. Wat eigenlijk natuurlijk wel een verwatering is van je principes. Dat je tegen agressie bent. Dan moet je helemaal tegen belasting zijn. Ja, wij, om geloofwaardig te zijn. Gaan we, gaan we dan 15,6% flat tax voorstellen. En wat ja. gebeurt er dan? Dan ga je onderuit. En het is eigenlijk hetzelfde wat er ook in Amerika gebeurt. Je had een rondpol. Die was natuurlijk heel principieel. Die ja, trappen altijd volle zalen. Want mensen die, ja, die begrijpen tenminste die principes waar die man voor staat. Ja. Die kunnen dan voorspellen wat die over iets gaat denken. Over de meeste ja. dingen. Omdat ze, ze besnappen hoe die in elkaar zit. En dan krijg je een Rand En die doet een water bij de wijn. Met de hoop om dan groter te worden. En dan wordt hij eigenlijk kleiner. Ja, ik, maar denk goed, dat heeft, dat... ik denk ook al te maken met Trump natuurlijk, die opgekomen is die tijd. Hè. Toen Trump opkwam, ging Ron Paul naar beneden. Dus die stond wel bovenaan uh, voor, voor een tijd. En toen uh, Trump opkwam. En het, eigenlijk ja. is het ook wel een beetje een bevestiging. Ik, ik denk eigenlijk dat, dat een beetje de anti-establishment, dat is, ik denk dat het meer is dan. Ik denk dat het libertarisme univers een beetje overschat is uh, in, in 2012 uh, met Ron Paul. Want als ik, als ik de vele aanhangers van Ron Paul zie, ook op, op Facebook of op Twitter. Hè, die nu allemaal Trumpse supporters zijn. Het, is gewoon, het heeft niet zoveel met het libertarisme te maken. Het is meer de Tea party die anti-establishment. Dat, dat, dat is wat vooral groot is in Amerika. En daarom heeft Trump het gewonnen. Dus, uh, Rand Paul werd ook gezien als zo'n begin... als een anti-establishment kandidaat. Ja, die heeft toch wat ingebed in het systeem. Ja. En, dan, en dan wint een outsider, zoals Trump, die wint gewoon. Uh, dus het is ja, maar ja, daar moet je ook... Meer is, oh, dat... absoluut. Rand Paul zei natuurlijk ook op een gegeven moment... zei hij van... ja, wij zijn uh, op sociale issues zijn we links... en op fiscale... Zijn we rechts. Ja, en ja. dat is niet je, je wegzwemmen van het establishment. Zeg maar. dan, dan haak je juist vast aan democraten en republikeinen. Ja, want, want eigenlijk ja. al bij een zinkend schip was. Ja. Haal, ja, en dat denk ik dat de LP dat ook beter had kunnen doen. Zijn, uh, nee, we zijn nog uh, PVV, nog PvdA, nog Pvd. We, we, wij horen daar niet bij. In plaats van ja, water bij de wijn te doen en mm -hmm. uh, ja, daar naartoe te zwemmen, zeg maar, kan je beter. Uh, inderdaad anti-establishment en eh, zeggen, nee, wij hebben nog hele schone lijn. dit zijn onze principes. En, ja, het lijkt me ieder, dan hou je nog van zetel hoor, niet dat ik dat denk, maar ja. <coughs> dan moet je, tenminste, je moet een hele aansprekende lijsttrekker hebben, denk ik, die heel goed ja. pu uh, publiciteit weet te zoeken. En dat weet, heeft Trump natuurlijk heel goed weten toen, die weet heel goed ja. uh, publiciteit te zoeken en relletjes te creëren en, en eigenlijk de hele media die tegen hem was in zijn voordeel te gebruiken. Maar dat uh, heeft hij natuurlijk een aantal keer van die trucjes gedaan. Ja. Dat hij, dat hij zo'n spierringtje uitgooit om een haring te vangen. En dan springen ze er allemaal bovenop als ja. een berg piranha's. Ja, dat is heel stem inderdaad, ja. Dat is waar. En dan daarna ik... hakt hij ze weg. Hè? Ja, nee, dat is absoluut waar. Trump heeft dat uh, heel slim uh, gedaan. Uh, hè. Elke keer als het, uh, als het een beetje heet onder zijn voeten wordt. of uh, de, uh, de media duikt op een onderwerp uh, wat wat inhoudelijk Trump raakt. Hè, dan uh, gooit hij gewoon weer een ballonnetje. met een Twitter-berichtje eruit en hoppatee. Alle aandacht verlegd. En, uh... ja. ja, heel slim. Nee, het is gewoon een hele slimme man, denk ik. Uh, in, da in dat opzicht. Hè. Ik zeg niet joh, die, dat hij slim is. Ik ben absoluut geen fan van de man. Maar ja, in die zin is het een, een, een slimme strategie. Misschien dat hij het misschien dat zijn campagne manager wat uh, wat aan doet hoor of, of, of ik wil als een strategic uh, Eddie die die erachter zit helemaal een vind vind ja. maar die zal uh, die zal dat soort dingen wel verzinnen inderdaad ja ach nou nee. ja ze hebben, ze hebben ik had eigenlijk ik had het niet voor mogelijk geacht. dat je zo'n visie kon winnen als je bijna alle mainstream media tegen had ja maar ik denk ook dat het tijdsgericht uh, waarin bijna iedereen door heeft dat de mainstream media zijn bedonderen ja maar dat uh, is al dat dat lang, dat ze bijna automatisch een kandidaat goed verklaren als ja. iedereen in de media tegen hem is. Ja, nou het, het vertrouwen van de Amerikanen in, in, in hun media is, is, is bijzonder laag inderdaad. Ja, dat is, uh, en, en zeker sinds, uh, sinds de oorlog in Irak heeft ze absoluut niet goed gedaan dat ze zo in bed zijn gaan liggen met de uh, Bush administratie. En, uh, en allemaal van die commentatoren in hun shows hadden die, ja, uh, yeah, no, they got weapons of mass destruction en al dat ja. shit, weet je. En die zijn er helemaal mee ingegaan Ja, en dat heeft het, uiteindelijk uh, hebben ze zichzelf in de voet geschoten daarmee. Ja, ja ze hebben ook nooit verontschuldigingen aangeboden nee, eigenlijk. absoluut niet. Ze hebben ja, nooit best. wat gehoord van, ja, we zaten er eigenlijk helemaal naast. En, uh, en uh, ja, het zal, dat zal ons niet nog een keer gebeuren. Nee, ze, ze, ze praten nog steeds. Ik hoorde laatst bij zijn mainstream media, die ging uh, iemand van de CIA interviewen. Ja. Over die Voldemort was het geloof ik. En dan praat hij over we. De, dus de interviewer praat over we als hij het over de CIA heeft. Yeah. Dus ja, dan heb je een interviewer gewoon in ieder geval onafhankelijk te klinken. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, goed. Want, uh, het is, ja, in Nederland is, ik vind dat in Nederland wel een stuk, stuk beter, maar het is inderdaad nog steeds niet geweldig. Uh, <lacht> in Amerika is het, natuurlijk, uh, is het natuurlijk nu helemaal een andere zaak, want die hele media die polariseert natuurlijk tegen elkaar. Fox News aan de ene kant en de MSNBC aan de andere kant en CNN en zo Ja, en uh, de president Trump is, uh, ja, die is een beetje ook van een nitpicking nu. Hè. Zoals Obama een ze tegen Fox News heeft, heeft Trump dat tegen de andere kant. Uh, ja, zo, zo, zo heb je dat weer. Bush was daar misschien iets neutraal in. Ook omdat hij de media trouwens met zich mee had die tijd tegen de Irak-oorlog. Maar ja, je ziet dat gewoon. Het is een heel gepolariseerd land. En uh, pje, ja. Ah, ik, ik zou het niet eens gepolariseerd willen noemen, in de zin dat de media niet gepolariseerd is. Uh, net zoals de universiteiten, die zijn ja. bijna, eigenlijk allemaal aan één kant. Uh, je denkt zelfs volgens Fox uh, zou ik niet echt pro-Trump uh, willen noemen. Uh, ja, dat is Als je a, kijkt er, naar C CNN en uh, ja, CNN ook, dat is gewoon, uh, ja, dat is één grote. Uh, de, de, ik denk dat de meeste media uh, toch wel helemaal aan de kant zitten, nog steeds. Uh, er zitten wat individuele presentatoren bij Fox die wat uh, die Trump gehaald hebben. Ja. De Sean Hannity's en de Tucker Carlson's en zo van deze wereld die. Uh, die uh die zijn ja. wat wat uh, wat inderdaad ja ook maar wat het triste blijkt blijkt aan het stalen zeg maar heel grappig ja en wat het trieste blijkt vind ik van de media is dat ze Nooit zullen zeggen van uh, bijvoorbeeld uh, het makkelen naar voren brengen of uh, enorme kosten van zo'n oorlog en de, en de menselijke kosten en de financiële kosten. Nee, ja. ze beginnen dan te zeuren over hoeveel mensen waren daar aanwezig bij de inauguratiereden en was dat meer of minder dan bij, bij uh, Obama of zo. Ja, dat en uh, en het, net zoals dat geboortecertificaat of uh, wat een bandetje bij Obama had, zeg maar, en de tax -returns ja. van van. Uh, Trump, of die openbaar gemaakt moeten worden of niet. Ze vestigt de aandacht heel erg op de non-issues. En de echte mega-issues, daar, daar, daar durven ze gewoon geen standpunt over in te nemen. Dus die polarisatie vindt plaats op slutdingen. Op Terwijl Dat is waar. ja nee eens, zeker de, de, de, de, algemene, de algemene richting van de media is op zich hetzelfde inderdaad. Ja, ze, ze willen geen ja. van beiden, ze dus willen echt het systeem aantasten. Het systeem moet in stand blijven. Dat ben ik. Ze, ze, ze, ze, ze halen alleen hele kleine plukjes, uh, ja, uh, cosmetische dingetjes halen ze eruit en die gaan ze heel ja. erg opblazen. En dan lijkt het gepolariseerd, maar ik zei ze, in feite is het niet gepolariseerd. Dat is waar, zeker. Ja, goed. Maar goed, uh, ja, terug, terug naar Nederland zijn en kijk, hè, nou, als ik nu de, de verkiezingsuitslag zie, uh, Johan, waar je het eerder over had. Uh, kijk, uh, Nee, dan heeft het echt voor hetzelfde gekozen. En het is een beetje. Ik denk ook dat sommige mensen terecht het beter zijn gaan voelen, dan denk ik echt, los van dat het artificieel misschien niet is kunstmatig beter, dat weet ik niet. Maar ze voelen dat dus ze hebben een beetje voor de status quo gekozen. Nou ja, op, op zich, prima, ik had, ik had het ook niet anders willen zien, om moeilijk te zijn. Uh, het, uiteindelijk moeten wij, denk ik... Hè, dan praten over wij als debatariërs... Gewoon, gewoon doorgaan op ons pad... en, en misschien, ja... De, de dialoog gaan gaan met mensen. Dat, doe ik, dat probeer ik wel. Het is niet altijd even succesvol, maar... Uh, je moet het toch... Uh, ik zie geen andere manier om dat te doen. Hè? Dus, dus, mensen, maar met mensen gaan praten, gaan maar inhoudelijk opzitten. Hè? Dus uiteindelijk heeft het, heeft het gewoon te maken... Kijk, mensen leven al in bubbels, maar het is gewoon het mensbeeld van mensen. wat, wat ze, hebben. ze ze hebben. kennen geen alternatief voor de overheid. Dat, als ze al überhaupt uh, begint van zonder overheid... Nou, dan denken ze meteen van, uh, oh, ik ben gek of zo. Uh, ze, ze, dan kijken ze aan van, uh, er, voor mij is er altijd een overheid geweest. Waar heb je het over, zeg maar? Dus, uh, mm -hmm. weet je? Ja. Het, het, het zit helemaal niet in een in, in, in, in bubbel van mensen. Om. Het zit buiten die bubbels van mensen, zeg maar. Dus die, die, het zit helemaal niet in hun geheugen. Laat staan dat ze u altijd iets van weten of eraan denken. Dus, uh, Toch weet je dat, dat, dat, ze, dat ze uiteindelijk wel... Uiteindelijk gaat het uh, uh, me wel winnen. Het gaat wel een hele lange tijd duren, denk ik. Maar wat natuurlijk wel zo is, dat de overheid wordt gewoon slechter als het niet als die mening niet verandert. Dat de, uh, de overheid ja. konijntjes beschermt. Ja. Dan wordt het steeds totalitairder, steeds uh, bruter, steeds. Ja. Uh, de economie gaat steeds slechter. Net zo lang. Het, gaat, het wordt gewoon net zo lang erger. Totdat mensen het inzicht krijgen dat, dat de overheid niet er is om konijntjes te beschermen. Nee, en ja, het gaat wel in de, de, de... Q. Ja, dat gaat wel even duren inderdaad. Maar ik ben net in Cuba geweest en dan, ja. Ja, dan zie je dat ja, er, er stort daar één gebouw per dag in. Dat zie je aan de grootste boulevard van de, aan de kust, zeg maar, wat een toplocatie voor vastgoed zou zijn. Ja. Als je een hotel zou neerzetten, zou je gelijk uh, enorme kamerprijzen kunnen vragen. Mm -hmm. Er staan gewoon gebouwen op instorten. Hoor, omdat er geen eigendomsrechten zijn en het loopt toch niet om erin te investeren. Dan groeit er gewoon een boom uit uit zijn gebouw. En dan stort er één gebouw per dag in. Mm -hmm. Ja, het is... Het is uh, Oh, als je met mensen praat, verdienen geloof ik, uh, ja, ze verdienen 20 dollar per maand aan gemiddeld inkomen. Ik sprak daar ja. met een, een ingenieur die voor de overheid werkt, 20 dollar per maand. Hij, hij, moest, hij moest dan twee weken werken voor een voor een stel oordopjes, voor net. En ja, ik vroeg ook van ja, geloven er dan mensen nog een beetje? Wat staat over van die borden van socialisme of de dood. <laughs> Of uh, Fidel is het volk. Ja. En, ja, en als je dat dan vraagt, als een bal, dan zegt hij van ja, uh, de nou, nee, mensen geloven er toch niet meer in. Maar het ja. raar is wel dat hoor je heel veel toeristen zeggen van uh, ja. Ja, het, ja, het, uh, het, healthcare is geweldig hier. En dat baseren ze dan op. Op, uh, hey, op die, waarschijnlijk Michael Moore heeft een documentaire gemaakt, Sicko over fouten ja. in het Amerikaanse gezondheidssysteem. Uh, en die zei, uh, ja, ging je naar Cuba toe en dat was allemaal geweldig. Dan gaat hij naar zijn model ziekenhuisje toe. Maar ja. het is natuurlijk onmogelijk daar. Er liggen hopen vuilnis op straat. Er zitten enorme gaten in de wegen, er storten gebouwen in. Uh, en ik zat ja. daar ook eens in het parkje, daar komt er zo'n man op af, die komt om een dollar bedelen en dan wijst hij naar zijn voet, want hij moet naar het ziekenhuis toe, heeft hij een dollar voor nodig en het, je kan niet eens meer zien hoeveel tenen er aan voet zitten. Dus uh, ja, dat betekent ja. gewoon niet dat dat gezond, dat, je hoeft maar even te kijken om te zien dat je binnen zo'n ja, zo, zo chaos niet een, een goed functioneel gezondheidszorgsysteem kan hebben, waar, waar opeens de, de ziekenhuizen heel modern zijn en de modernste apparatuur hebben en goed opgeleide mensen en... Uh, en waar mensen heel onafhankelijk en creatief kunnen denken om diagnoses te stellen. Nee, het zijn, het zijn, het zijn helemaal dumbed-down robots geworden. En, ja. Ja, en hij zat hij, ja, die man die zei ook van ja, ik ben nu 60 jaar. En ik, het staat overal van 56 jaar lang, vieren wij nu de revolutie. En zijn vader had al gezegd tegen hem van ja, maar er komt wel verandering in. En hij zegt ja, nou ben ik uh, 60 en het is nog steeds dezelfde shit. En uh, ja, dat komt uiteindelijk wel. Maar ja, ik heb zin op 10 jaar, maar dat is het natuurlijk. En ja, het duurt altijd langer dan je, dan je denkt. Mensen blijven, ja, het is een soort, uh, ik heb daar nou zomaar hele leven in geïnvesteerd. Ik ga, ja, het moet wel werken. Zeg maar. Ook als ze het, als het zien dat het tegenovergestelde, dan, dan moeten ze het toch het heel lang in door. Ja, dat argument krijg je in Nederland nu vaak, hè? over healthcare gesproken en zo. Als je dat, uh, als je dat wil privatiseren, hè? want marktwerking hebben we niet in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook al zijn er mensen die dat wel beweren, dat is absoluut niet waar. Maar als je dan het argument zegt van, moeten moeten echt marktwerking in de zorg en zo. Dan krijg je altijd meteen het argument in de, om je oren. Oh, dan wil je zo'n healthcare zoals in de VS, zeg maar, gezondheidszorg. Hè? Dat de, de mensen onverzekerd zijn en zo. Dan denk je van, ja, maar wacht even. Zelfs in, in de Verenigde Staten is het niet uh, marktwerking en nee. zo. De, de overheid is daar gigantisch... Uh, je vuistdiep in medicijnen en uh, in, in, in verzekeringen en hoe maar op, dus hou op. Uh. <laughs> ja. en gezondheidszorg is ook zo'n systeem, we hadden het net natuurlijk over onderwijs, waar je een paraplu ja. van de overheid hebt en dan heb je de zogenaamde keuze eronder. En de ja. media, een paraplu van de overheid is zogenaamde keuze eronder. En gezondheidszorg ook, dat is eigenlijk zo'n paraplu van de overheid die bepaalt wat er in al die verzekeringspakketten gaat en hoeveel dat kost en wie ze moeten accepteren en daaronder zit er dan heb je dan keuze tussen verschillende dingen en dan gaat het ook in de media vaak enorm opkloppen van nou je moet wel goed kijken of je moet veranderen van naar nee, de ene naar de andere Want je je een die van je eigen portemonnee. nee dat is ook weer zo het opkloppen van van minuscule Vrijheidjes die je nog hebt, zeg maar, om ja. binnen één systeem een klein dingetje te, uh, te veranderen, wordt dan opgeklopt alsof het enorm gepolariseerd is of, of dat er, dat er enorme keuzes zijn of marktwerking. Dat is helemaal niks, natuurlijk. en nee, nee, Sowieso zijn de grootste vier uh, softverzekeraars met hun uh, ondertakjes, die hebben sowieso uh, wat is het, 90% van de markt in handen. Dus ja. het is van concurrentie of van marktwerking kun je absoluut niet spreken, zeker met een verplichte verzekering en een verplicht eigen risico en een verplichte basispakketten, noem maar, maar op, weet je, dus, er is niks marktwerking aan. Nee, absoluut ja, niet. er is ook zoveel ontzettend. regulering, dat alleen de hele grote, die kunnen genoeg advocaten hebben en ja. eh, om, om dat om al die regulering door te werken en al die administratie te doen. Dus die, ja, je kan niet een kleine partij opstarten ja. denk ik, oh, effectief. Ja, maar we hadden het eigenlijk over de verkiezingen. <laughs> uh, ja, eigenlijk over de LP, hè. Het ja, ja dat, dat gebeurt altijd hier natuurlijk, hè. Nou, ik denk dat het meestal wel gezegd is, denk ik, hè, over de verkiezingen. De mensen gaan voor de staatscode, dus we zullen waarschijnlijk een, een, een, een centrum-rechts middenkabinet krijgen. Hè, van ze zetten, ja, VVD-66, aangevuld met ChristenUnie of zo, ik weet het niet. Maar waarschijnlijk, of, of een minderheidskabinet, ik weet het niet. Maar in ieder geval... Uh, het centrum en uh, nou, we gaan het wel zien. Uh. Ja, ja. Ik had zelf nog wat meer gehoopt op een uh, op een grotere padstelling, hè, maar dat gewoon, ja, de kiezer heeft altijd altijd, lukt het heel vaak om een situatie te creëren waarin er bijna geen eerste coalitie te vormen is. lijkt wel of dat of, of ja, nou, dat werkt, of dat nou de wisdom of crowd is, maar het, dus, nou. het, het verdeelt zich altijd zo dat dat er bijna niks mogelijk is. Hè dat had allemaal ja. wel leuk geleken als het wat omhoog lekker was. Ja. Ja, laat het misschien, ja. misschien moeten we net zo'n situatie als in Spanje of zo, of, of oh, is het is in België. Ja, in België. Maar eeuwig formeren inderdaad, want we hebben het ja. overschot. Dus uh, dat gaat gewoon lekker ja. door als er geen nieuw kabinet is. Dus laat maar lekker doorgaan inderdaad. Ja, Zullen we maar doen? Nee, goed joh, dan zijn we in ieder geval aan het uh, einde van de uitzending gekomen. Volgende week zijn we er uh, uiteraard weer. Wellicht gaan we dan nog even doorpraten over, de, over het verloop van de campagne van de LP. En uh, ja, ik wens in ieder geval iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe.